8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Geen minister voor immigratie in nieuw kabinet. En drie van de vijf wethouders in Groningen opgestapt. Een tekort aan studentenkamers verdubbeld komende jaren. VVD en PVDA willen in een nieuw kabinet niet langer... een minister voor immigratie en asielzaken. De partijen zijn het daarover eens geworden bij de formatiegesprekken. De speciale minister voor immigratie was bij de vorige formatie... een wens van gedoogpartner PVV. De post werd bekleed door Gert Leers. Maar volgens VVD en PVDA is er voor zo'n post in een nieuw kabinet geen plaats. De onderhandelaars houden wel vast aan twaalf ministersposten. In plaats van immigratie moet er een nieuwe minister komen... voor of buitenlandse handel of ontwikkelingssamenwerking. De ministersposten worden eerlijk verdeeld over de twee partijen. Zes voor de VVD en zes voor de Partij van de Arbeid.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 De twee grootste fracties in Groningen, VVD en PVDA, gaan nu met burgemeester Reewinkel in overleg over de vorming van een nieuw college. De VN-veiligheidsraad is er opnieuw niet in geslaagd een doorbraak te bereiken in de kwestie Syrië. De vijftien leden vergaderden op hoog niveau in New York met ministers in plaats van diplomaten. Maar met name de VS en Rusland bleven lijnrecht tegenover elkaar staan. Volgens de Amerikaanse minister Clinton is de veiligheidsraad verlamd. Opnieuw beschuldigde ze president Assad van het uitmoorden van zijn eigen volk. De Russische minister Lavrov zei dat zowel het Syrische regime als de oppositie moet worden veroordeeld. Hij beschuldigde de VS en andere lidstaten van het aanmoedigen van terrorisme. Het tekort aan studentenkamers wordt de komende jaren alleen maar groter. Tot 2020 zijn er 33.000 extra kamers nodig, ruim twee keer zoveel als waar tot nu toe vanuit werd gegaan. Dat staat in de landelijke monitor van de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Vorig jaar spraken gemeenten, huisbazen en onderwijsorganisaties af... dat er de komende jaren 16.000 studentenkamers bijkomen. Maar dat is lang niet genoeg, zegt de brancheorganisatie. Die willen tekort bespreken met het nieuwe kabinet. In Utrecht is het na de bekerwedstrijd FC Utrecht-Ajax onrustig geweest. Utrecht supporters gooiden met stenen naar agenten... en weigerden om politiebevelen op te volgen zijn negen mensen aangehouden. Zeven bij het stadion Galgenwaard en twee in de binnenstad. Rond middernacht was het weer rustig. Bij de ongeregeldheden waren voor zover bekend geen Ajax-aanhangers betrokken. Het was al tijdens de wedstrijd onrustig in het stadion. Scheidsrechter Nijhuis legde het duel in de tweede helft korte tijd stil... omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Ook waren er kwetsende spreekhoren. ajax bekerwedstrijd in Utrecht met 3-0. Hyundai gaat in december duizend waterstofauto's voor de Europese markt produceren. De Zuid-Koreaanse autofabrikant is daarmee het eerste bedrijf ter wereld dat waterstofauto's in serieproductie neemt. Hyundai bestempelt de fuel cell technology als topprioriteit en zegt daarmee de milieuvriendelijkste autofabrikant te willen worden. Het al bestaande ix35 model krijgt een speciale waterstofuitvoering waarmee bijna 600 kilometer kan worden afgelegd. Volgens Ton Rox, auto van het jaar jurylid, is de kans groot dat we in Nederland hetzelfde proces gaan krijgen als met de elektrische auto. Rox verwacht wel dat de overheid waterstoftankstations zal aanleggen. Soedan en Zuid-Soedan zijn het eens geworden over de oplossing van een aantal onderlinge conflicten. Zo zal Zuid-Soedan zijn olieproductie weer opstarten. Het conflict over olie dateerde van vorig jaar zomer toen Zuid-Soedan zich van het noorden afscheidde. Het land kon geen olie meer exporteren omdat de verbinding met de kust via Soudaan loopt. De presidenten van beide landen werden het eens na vier dagen vergaderen in Ethiopië. Ze spraken ook af dat aan weerskanten van de grens een gedemilitariseerde zone van 10 kilometer komt. Over andere conflicten werden ze het niet eens. Tsjechië heeft het verbod op de verkoop van sterke drank grotendeels opgeheven. Dat verbod werd twee weken geleden ingesteld vanwege een schandaal met vergiftigde alcohol. Zeker 26 mensen kwamen om het leven. Deze week werden twee mannen opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor de vergiftiging. Ze zouden goedkope fabrieksalcohol hebben verkocht aan mensen die dat toevoegden aan sterke drank. Sterke drank geproduceerd voor 2012 mag nu weer worden verkocht in Tsjechië. Voor drank die na die tijd is gemaakt wordt een nieuw keurmerk verplicht. Het weer vanochtend op veel plaatsen droog, plaatselijk een bui. De zuidenwind is zwak tot matig. Vanmiddag vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 16 graden. Aan zee wordt de wind aan het eind van de dag krachtig, windkracht 6. Morgen een droge dag met geregeld zon. ABW Verkeersinformatie, 120 kilometer file in ons land. Ik begin met twee omleidingen. Het verkeer op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Met bestemming Amsterdam-West kan beter omrijden via de A9 de weg. Dat alles heeft te maken met een ongeluk bij het knooppunt Holendrecht. En daar zijn diverse rijstukken dicht. Ook een omleiding voor het verkeer richting Antwerpen op de A16 richting Breda. Dat verkeer kan beter omrijden via Roosendaal, op Zoom, via de A17, A58 en de A4 naar Antwerpen. Dan nog wat langere files op de A1 Amersfoort-Amsterdam... bij Eembrugge, 6 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden, tussen Almere en Muidenberg, 10 kilometer. De weg is daar inmiddels weer vrij. Op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leus... 6 kilometer. En in het zuiden van het land op de A58 Breda Eindhoven. Tussen knopen de Baars en Oorschot 9 en A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Asten en Gelderop een file van 8 kilometer. Kerstgeschenkenstress? Ga gewoon naar Tintelingen.nl Tintelingen.nl We zitten al in de 70ste minuut.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 Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Na decennia van onderzoek komt hij er nu eindelijk. De auto op waterstof. Louis Dekker mocht hem alvast bekijken. Het enige wat er uit de uitlaatpijp komt zijn druppeltjes water. In Volendam is er vandaag een bijzonder spreekuur voor stellen met een kinderwens. Praten ze over met de wethouder. En de Spanjaarden houden hun hart vast bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar. De Spaanse regering maakt vandaag die begroting bekend. Pijnlijke bezuinigingen en hervormingen zijn noodzakelijk... om het begrotingstekort verder terug te dringen. Correspondent in Spanje, Jessica van Spengen. Jessica, wat wordt er zo al bekendgemaakt?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 Ja, dat kwam al eerder naar buiten. Veel Spanjaarden gaan wat eerder met pensioen dan eigenlijk zou moeten. Normaal ligt de leeftijd hier ook op 65, maar velen stoppen er wel wat eerder mee, bijvoorbeeld op hun 60ste. En Rajoy wil dat nu gaan ontmoedigen uh, om met prepensioen te gaan. En hij wil er zelfs op gaan inzetten dat mensen ook hier wat langer gaan doorwerken, dus tot 67. Dan kun je je natuurlijk een beetje afvragen met een werkloosheid van meer dan 25 procent of dat handig is. Zo sprak ik bijvoorbeeld gisteren met een kioskman die helpt dan nu met het verkopen van kranten bij zijn zoon. Maar die zegt ja ik ben sinds mijn vijftigste werkloos en je komt hier dan gewoon amper meer aan de bak. Ja. Zeg, uh, eer gisteren was je bij die demonstratie, grote demonstratie in Madrid die behoorlijk uit de hand liep. Gisteren hoorden we je verslag daarvan. Uh, zal dit ook nog weer tot onrust leiden? Ja, gisteravond zijn, zijn veel mensen opnieuw de straat opgegaan... omdat de politie zo hard heeft ingegrepen. Hè. Er werd met rubbelkogels geschoten. En um, veel demonstranten zeggen, ja, we, zitten, we, we zijn in een democratie. We hebben dit parlement uh, gekozen. We hebben de, om deze regering gevraagd. Maar alle verkiezingsbeloftes worden... Uh, een, het ene punt naar het andere wordt uh, verbroken. Wat hebben we dan eigenlijk gekozen? We gaan niet wachten... Tot we over vier jaar weer mogen kiezen en tot die tijd onze mond te houden. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het, uh, dat het onrustig zal blijven. Zaterdag is er weer een grote demonstratie aangekondigd. En ondertussen zegt de premie, premier daar gooien van ja, er, er gaan veel mensen de staat op. Maar kijk eens naar al die mensen, de uh, meerderheid van de 47 miljoen Spanjaarden die zich niet laat horen. Dus die zal het er wel mee eens zijn. Ja. En hij kan niet anders, hij zal wel moeten bezuinigen. Ja, kijk, hij staat natuurlijk onder grote druk van Europa. De, de markten uh, reageerden ook gisteren weer. De rente ging weer op, omhoog op tienjarige staatsleningen. Um, de markten uh, zijn zenuwachtig. Wat gebeurt er nou met Spanje? Komt die hulp, er nou of niet? Rajoy probeert uit handen te blijven van, uh, van de hulp van Europa. Hij wil de financiële problemen zelf oplossen. En daarom komt hij dus nu weer met dit grote pakket aan maatregelen. Ja, zeker. Van Spengen, onze correspondent in Spanje. We hoorden het net al van Joost Vullings in Den Haag. De vaart zit er goed in bij de kabinetsformatie. Nieuwste berichten hebben het over een akkoord, over een week of vijf al. En er zou ook al overeenstemming zijn over de verdeling van de ministersposten. Bij VVD'ers in Den Haag gaat het dus snel. Grote, grote vraag is natuurlijk, geldt dat ook voor de achterban? Wilma Borgman peilde de stemming binnen de VVD. Een partijleider die zetels wint, kan wel een potje breken bij zijn achterban. En een VVD-leider die de partij twee keer achter elkaar de grootste maakt kan wel twee potjes breken en mag ook best met de PvdA onderhandelen. Een rondgang door de VVD maakt duidelijk dat de achterban... eigenlijk niet zoveel andere mogelijkheden ziet dan zo'n kabinet met de PvdA. En VVD'ers op lokaal niveau werken al veel langer samen met de PvdA... zegt de voorzitter van de bestuurdersvereniging, Arno Brok. Ik zie dat heel veel bestuurders in het land natuurlijk ook gewend zijn... om met bestuurders van de Partij van de Arbeid te werken... En uh, dat gaat in uh, bijna alle gevallen gewoon heel erg goed. Het is goed om afspraken mee te maken. Dat lukt ook doorgaans heel goed. En in Limburg, waar de VVD veel heeft gewonnen... hebben ze ook CDA en PVV ingeruild voor de PvdA... zegt provinciaal voorzitter Ricardo Offermans. Wij werken in Limburg natuurlijk ook samen met de Partij van de Arbeid. En dat hebben we eigenlijk sinds jaren en dag gedaan. Mijn ervaring is dat eh, PvdA's hele redelijke mensen zijn. Samenwerken met de PvdA is niet gemakkelijk, maar wel onvermijdelijk. En dan het liefst geen waterige compromissen sluiten, maar geven en nemen. Dan blijft er tenminste voor beide partijen wat over, zegt Joost van Keulen van de Groningse gemeenteraadsfractie. Beide partijen hebben zich op bepaalde onderwerpen behoorlijk ingegraven. Ja, men zal toch, eh, om, om maar in Koendoes-termen te blijven, over de eigen schaduw heen moeten stappen. Maar ik proef het mijn partij bereidheid in ieder geval om dat te doen. Maar met sommige besluiten hoeft Rutte bij zijn achterban niet aan te komen. Een 60% belastingtarief voor hoge inkomens bijvoorbeeld. Het staat in het verkiezingsprogramma van de PVDA. Maar voor VVD'ers is het onbespreekbaar. Offermans uit Limburg. VVD'ers vinden het algemeen niet erg als ze een bijdrage moeten leveren op basis van solidariteit. Maar als je het hebt over 60% belasting. Dan heb je het natuurlijk wel al bijna over gelegaliseerde diefstal. Sommige verkiezingsbeloftes moeten overeind blijven. En dat geldt ook voor de belofte dat er niet gemogeld wordt aan de hypotheekrente-aftrek. Kijk, hypotheekrente-aftrek, daar hebben we van gezegd. dat uh, is in principe heilig uh, bij de VVD. Nou, de huizenmarkt is natuurlijk al onzeker. En als je daar aan gaat tornen, dan zie ik toch bij veel mensen grote problemen. En dan zouden mensen ook teleurgesteld kunnen raken natuurlijk. Dat moet hij echt overeind houden. Uiteindelijk gaat het om de vraag of het totale akkoord voldoende VVD-gezicht laat zien. Maar dat is Rutte wel toe, want zijn positie in de partij is nog nooit zo goed geweest, zegt Van Keulen uit Groningen. Rotsvast. Wat moet je nog meer dan dat zeggen? De man is uh, verreweg de beste politicus van Nederland op dit moment. Dus ja, zij doet het fantastisch. Een kinderwens in Volendam is lastig. Want daar komen meer erfelijke aandoeningen voor dan elders in het land. U hoort zo hoe de gemeente daarmee omgaat. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB Arnoud Broekhuis. Marcel, 140 kilometer file in ons land. Fikse buien... Hinder het verkeer ook in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat inmiddels een file tussen Maarhees en de heide van 7 kilometer. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen het Kroop de Baars en Oorschot een file van 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journal, het Marcel Oosten. Ja, dan die auto op waterstof. Hyundai gaat er duizend van produceren. En dat kondigt het Zuid-Koreaanse merk vandaag aan op de autobeurs in Parijs. De Mondiale de Loto. Hyundai start al in december met de productie. De duizend waterstofauto's zijn bestemd voor de Europese markt. En na 2015 moeten er nog, nog eens tienduizend de weg op. Het is een doorbraak. Hyundai is de eerste autofabrikant... die auto's met brandstofcellen in een serieproductie gaat nemen. De topman is dan ook opgewonden. It's quite an exciting time for the industry. Uh, Hyundai has uh, announced that we will build a minimum of 1000 hydrogen fuel cell powered vehicle and um after 2015 it's our plan to go into small series production and manufacture 10000 of these cars. 14 jaar is eraan gewerkt. Honderden engineers in Zuid-Korea zijn er jarenlang voor vrijgemaakt. De brandstofcelauto. De auto die rijdt op waterstof. These are cars that are being targeted at the European market. Alan Rushford, topman van Hyundai. We've been really uh, sponsoring this technology since 1998. So we've got lots of experience at it. So we are really... Um... De, de Zuid-Koreaanse autofabrikant start al over een maand of drie met de productie. Echt massaproductie zal het niet worden. Maar de tijd van het experimenteren die is voorbij. You know, it marks the end of the experiment and the start of a serious business case. Het is een Koreaans merk, maar ja, het is een Franse beurs. En dus staan er op de waterstofauto, Franse teksten Le Mélange air Hydrogène Se fait à l'intérieur de la pile à combustible. Afin de creëer de l'électricité, certifié des test de collision laterale. Nou, dat betekent in ieder geval dat je van waterstof en zuurstof eh, een brandstof kunt maken. Althans, als je dat samenvoegt, ontstaat er water en de elektriciteit en daar kun je een auto op laten rijden. En dat is heel schoon, want het enige wat er uit de uitlaatpijp komt zijn druppeltjes water. Ton Rox, autojournalist, al heel lang, ex-hoofdredacteur van Autovisie... Nog steeds lid van de jury Auto van het Jaar. Klopt, de IX35, zo heet hij. Maar het draait om H2O. Ja, dat is water dus. En water kun je uit elkaar halen. Er bestaat uit twee componenten, H2 en O. Een klein scheikundelesje. Is het ingewikkeld? Nee, het is geen ingewikkeld proces. Uh, maar het is wel ingewikkeld om het zeg maar, te laten werken in een auto... die een paar honderdduizend kilometer mee moet... en in alle omstandigheden moet kunnen rijden. Laten we even gaan zitten. Is goed. En dan is constatering 1 dat het er natuurlijk hartstikke normaal uitziet... Maar constatering 2 is... Ik geloof dat deze auto 2 miljoen testkilometers heeft gereden. Ja, Hyundai wil heel graag uh, leidend zijn met waterstofauto's. Dus ze hebben gezegd, uh, dat zeiden ze vijf jaar geleden al, in 2015 staan ze in de showrooms. En dan kun je ze voor een affordable price, dus betaalbaar, uh, kopen. En, en ze doen echt hun, uh, om het zo maar zeggen, hun stinkende best om dat waar te maken. Waarom is het zo belangrijk om met de neus vooraan te staan? Om sneller te zijn dan de concurrentie? Ja, ze zijn onderaan aan de markt begonnen met goedkope auto's. En ze willen laten zien dat ze het summum aan de techniek beheersen. Ik denk dat ze dat ook gedaan hebben omdat ze, uh, toen ze zich gingen ontwikkelen als autofabrikant, toen was Toyota bijvoorbeeld al wel ver met, uh, met de Prius en, en, en noem maar op. En ze wilden eigenlijk geen volger zijn, geen trendvolger zijn, maar een ja. trendsetter. En daarom hebben ze gezegd: we gaan meteen naar de volgende stap, we gaan naar de waterstofauto. En daar zijn ze gewoon echt heel erg ver mee. Indrukwekkend ver. Wordt dit merk nou automatisch de aanjager van de waterstofauto? Ik denk het wel. Als ze inderdaad erin slagen om hem in de showroom te hebben tegen een hele betaalbare prijs, dan zullen ze misschien niet de enige zijn, maar ik denk, uh, het is de ook een, een groot merk. Dus ik denk dat ze wel goed zijn voor enorm veel uh, uh, aantallen. En die showroom, dat zal voorlopig de overheid zijn. De eerste klanten zijn Malmö en Kopenhagen. Ja, ik denk dat ze het eerst bij overheden, weet je wel... dat misschien de, de, de poster mee gaat rijden en dat soort uh, dingen. Maar ik geloof dat ze daar al uh, 2013, 2014 mee willen beginnen. Want dat zijn een soort pilootprojecten. Maar jij en ik moeten hem echt in 2015 in kunnen kopen en mee weg kunnen rijden. Dus die waterstofauto die komt eraan. Je moet het ook nog distribueren. Ja. Je moet ook nog kunnen tanken. Ja. Krijgen we dan niet een vervolg op de elektrische ellende? Namelijk, het rijdt wel, maar we zijn steeds bang dat we stranden. Ja, die kans is groot. Ik denk dat hetzelfde proces gaat doorlopen. Dat er een paar trends de mensen komen die met die auto's gaan rijden. Dat worden mokkende mensen, omdat ze niet overal kunnen tanken. En dan schorvoetend begint de overheid het uh, aan te leggen. Daar komt weer een kip en een ei. Ja, daar komt weer een kip en een ei. Net als bij de elektrische auto. En wat zeggen de Fransen dan? Histoire se répète. Ja, de historie herhaalt zich, ja. Al de Stonrocks, auto van het jaar, jurylid. Maar de toekomst is aan de waterstofauto. Hyundai heeft er nu één klaar. Meer over die auto leest u op onze website nos.nl. Volendamse stellen met een kinderwens... kunnen zich vanaf half negen vanochtend laten adviseren... door artsen van het AMC. In Volendam komt een aantal ernstige erfelijke aandoeningen... vaker voor dan in de rest van Nederland. Het is voor het eerst dat zoiets in Nederland lokaal... op deze manier wordt aangeboden. Wethouder Gina kroon sombroek van Volendam. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt u met zo'n spreekuur? Nou, ik kom er niet zelf mee. Nee. De, de, de artsen. De artsen komen er mee. En dat is eigenlijk voortgevloeid uit, uh, uit het feit dat hier een, uh, nou ja, een aantal ziektes inderdaad uh, voorkomen... die, uh, die zo ernstig zijn... Ja, dat de familie dan uh, graag wil weten of ze een verhoogde kans hebben om, om zelf ook uh, daarmee geconfronteerd te worden. Ja, en, en... Dus die verzoeken die kwamen er op een gegeven moment. Ja, bij de gemeente ook binnen? Nou nee, meer bij de, bij de, de artsen. Ja, maar de gemeente heeft gevonden dat die initiatief moest nemen? Nee, ik heb nooit gerecht dat wij het initiatief hebben genomen. Oh. Dat, uh, dat is niet zo. <laughs> Oké, okay, wat is uw, is uw rol dan? Dat wij, nee hoor, het is wel zo dat wij... Uh, Natuurlijk uh, wel, uh, ik ben een wethouder van gezondheid. Dit is uh, iets wat, uh, wat preventief kan werken. Het, uh, ja, het kan natuurlijk ontzettend zwaar zijn als je, uh, als je een kindje krijgt uh, met zo'n hele ernstige ziekte uh, in de wetenschap. Dat het ook uh, niet zo heel erg lang zal leven. Ja. En ja, als je daar uh, uh, vooraf meer uh, informatie over kan hebben, dan, dan is dat in ieder geval... Uh, ja, toch kan het ook een, een goede geruststelling zijn ja. om... Uh, om te weten van, nou, ik kan, ik kan veilig uh, voor, de, voor de kindjes gaan of niet. Ja. Waarom komt het in Volendam vaker voor dan elders? Um, nou, het is een... Uh, ja, ik ben geen geneticus, dus dat is een, uh, is een lastige vraag. Ja. Maar komt het door de, het is... de kleine hechte gemeenschap? Nou, het is wel zo dat uh, het is een, een recessief gen en het is. En het, het dus die twee genen zijn nodig om deze ziekte te veroorzaken... Dus men kan dragen zijn zonder dat je daar uh, weet van hebt. En uh, de kans dat je hier uh, iemand tegenkomt die draagt is... die is wat groter dan uh, elders. Ja. Dat heeft er inderdaad mee te maken dat mensen hier graag uh, blijven wonen. Hm. En die, die artsen van het AMC die weten daar dus uh, gewoon meer over dan de huisarts. De huisarts kan niet op alle vragen antwoord geven. Uh, nee, dit is echt uh, onderzoek geweest. En daar is nu uh, ja, er is gewoon heel veel bekend inmiddels. Ja. Het gen is bekend... En ja, dan is natuurlijk de vraag van wat doe je met die wetenschap? Uh, ga je daar gebruik van maken of niet? En in dit geval wordt, die, uh, wordt daar gebruik van gemaakt, want er is ook mogelijkheid om te testen. Ah ja, ja en, en daar is toch, uh, toch behoefte aan. Maar dan kan het dus zijn dat mensen misschien vanochtend te horen krijgen van... Uh, U kunt beter geen kinderen nemen? Nou, kijk, dat, dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Mensen hebben altijd, wil ik toch wel even benadrukken, hebben natuurlijk altijd nog steeds zelf een keus. Ja. Je kan ook altijd nog denken van nou oké okay, ik neem het risico wel of uh, ik, uh, ik pas, pas me daar wel op aan. Uh, je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor uh, ja, bijvoorbeeld uh, andersoortige zwangerschap of, of adoptie of, of wat dan ook. Ja. Mensen zijn er helemaal vrij in, dit is echt ook uh, nou ja, informatief bedoeld met name voordat men uh, zwanger is. is. Bij een kinderwens. Ja. En uh, de vraag komt voornamelijk bij familieleden vandaan... van mensen die, uh, die een kindje hebben die uh, dit is overkomen. Ja. Verwacht Zijn u? Dan wil je ja. dat toch graag weten. Zeker. Verwacht u veel mensen daar op het spreekuur vandaag? Uh, nee. <laughs> <laughs> vandaag denk ik al helemaal niet met al die belangstelling. Oké. Okay. Dus, uh, nee. Het is helemaal niet zo. dat het, het is een hele zeldzame ziekte. En dat is het hier ook gewoon nog steeds heel erg zeldzaam. Dus... Uh, het is niet zo dat het daar nu storm gaat lopen, dat nee. verwacht ik niet. Goed, nee. Maar als er risico is, kun je dat maar beter weten. Ja. Goed, mevrouw kroon sombroek wethouder te Volendam. Hartelijk dank voor je uitleg. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het is vijf half negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Franse wijnboeren zijn bezig met een race tegen de klok. Ze moeten Brussel ervan overtuigen dat de naam Chateau niet, zoals zij zeggen, in de uitverkoop mag. Amerikaanse wijnboeren hebben een verzoek ingediend... om op hun flessen ook het label Chateau te mogen plakken. En de Europese wijncommissie stond op het punt om goedkeuring te verlenen... totdat de Fransen in protest kwamen. Het besluit is nu voorlopig uitgesteld... maar dat maakt de onrust er niet minder om onder de Franse wijnboeren. Ze zijn deze week begonnen met de oogst. De machine graast langs de wijnranken... en plukt de druiven van het wijnjaar 2012 op Chateau de Fontenier. Zo'n half uur rijden van Bordeaux... Het is een wonderbaarlijke oogst, zegt wijnboer Stéphane de Fresne. In 2012 is het een miraculeerlijke ja, oogst, want we een météo hebben die niet helemaal clément was. De weersomstandigheden waren verre van ideaal in het begin en daar hoor je meer wijnboeren over klagen. In februari was te koud en daardoor is de oogst vertraagd. Pas vanaf juli is het weer verbeterd. Uiteindelijk toch een goede druif. Maar uh, on vendange is in goede conditie. We hebben des raisins très mûrs. We hebben beaux aromen. En blanc. Uh, uh, c'est un, un millésime qui va être. kwalitatief. Uh, Kwalitatieve goede druif qua smaak. Maar er is iets anders dat Franse wijnboeren dwars zit. En dat is de naam Château. Een Franse naam vinden ze hier. Sterker nog, meer dan een naam. Het is een begrip. En c'est une notion uh, qui est née au fil des âges. En die aan de regels de productie. Als een Franse wijnboer de naam Château wil gebruiken, dan moet hij zich houden aan strenge regels die de kwaliteit moeten bewaken. We mogen maar een bepaald aantal liter per hectare produceren. De hoogte van de wijnranken ligt vast. Al die zaken zijn van generatie op generatie overgegaan. En ineens zijn daar de Amerikanen die nu voor hun industriële product de naam Chateau willen hanteren. En we de Amerikanen en notion château gebruiken voor En dat gaat Ja, wat de Verenigde Staten willen, dat gaat niet, zegt de Fren. Toch is het niet ineens dat de Amerikanen dat label château willen gebruiken. Tussen 2006 en 2009 mochten ze het ook gebruiken. Die overeenkomst is verlopen en het lijkt een kwestie van tijd tot de Amerikanen hun château in Europa mogen aanbieden. Maar het is overigens niet de enige vorm van buitenlandse invloed... die de Fransen om zich heen zien. Goedkeurend proeft yin Xiangchang zijn eigen druiven. Want deze zakenman pakte het heel anders aan dan de Amerikanen. Hij nam niet alleen de naam over van Chateau. In februari kocht hij er eentje. Chateau Mouet, even buiten Bordeaux. Wat vindt u van de naam Chateau? Is dat in uw ogen een beschermde titel voor Frankrijk? Het is niet intelligent, niet verstandig om het concept château na te apen. Internationale wetten schrijven al voor dat tradities als port of chablis niet zomaar overgenomen kunnen worden. Amerikanen moeten hun eigen oplossing verzinnen. En in dat opzicht steun ik mijn Franse collega's dat de term château toebehoort aan dit gebied. Kunnen we nog doen. de duiven nog pietjes. Reportage hoorde u van onze correspondent in Frankrijk, Ron Linker. Wilt u verder met internationaal zaken doen? Bezoek dan de ABN AMRO Wereldweken. Van 5 tot en met 15 november wordt u geïnspireerd door verschillende sprekers... en ontdekt u de ins en outs van ondernemen in het buitenland. Schrijf u nu in voor een seminar in uw regio. Ga naar abnamro.nl slash wereldweken. ABN Amro, de bank anno nu. Ga gratis naar de leukste musea van Amsterdam tijdens de Paroolmuseummaand. Koop op zaterdag 29 september het Parool en krijg een gratis ticket voor het Stedelijk Museum. En de zaterdag daarop weer voor een ander museum. Het Parool, duidelijk Amsterdams. U ziet het medialandschap veranderen. Wij zien dat een juiste combinatie van online en offline media... 20% meer rendement kan opleveren. Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash directmarketing. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier. Maar nu is er iets dat het gevoel van een Audi overtreft...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 Geen minister voor immigratie meer in het nieuwe kabinet. En Hyundai start massalproductie waterstofauto's. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben al Megens. VVD en PVDA willen in een nieuw kabinet... geen minister voor immigratie en asielzaken meer. Dat is duidelijk geworden bij de formatiegesprekken. Ze vinden dat er nu een minister moet komen van buitenlandse handel... of van ontwikkelingssamenwerking. Hyundai gaat in december 1000 waterstofauto's voor de Europese markt produceren. De Zuid-Koreaanse autofabrikant is daarmee het eerste bedrijf ter wereld dat waterstofauto's in serieproductie neemt. Het al bestaande ix35 model krijgt een speciale waterstofuitvoering waarmee bijna 600 kilometer kan worden afgelegd. De overheid moet nog wel waterstoftankstations aanleggen. De bekerwedstrijd FC Utrecht-Ajax is gisteren behoorlijk uit de hand gelopen. Al tijdens de wedstrijd was het onrustig. Toen gooiden supporters vuurwerk op het veld. En na de wedstrijd gooiden fans stenen naar de politie. Dat begon bij het stadion, maar daar bleef het niet bij. In de binnenstad was het ook even onrustig, maar uiteindelijk heeft dat geresulteerd in twee aanhoudingen. Voor zover wij nu kunnen nagaan zijn degenen die aangehouden zijn supporters van FC Utrecht. En in totaal zijn negen mensen aangehouden. Syrië blijft een belangrijk onderwerp in de VN-veiligheidsraad. Maar veel leveren de vergaderingen over het geweld in dat land niet op. Vooral de VS en Rusland blijven lijnrecht tegenover elkaar staan, zo bleek vannacht in New York. De VS legt de schuld voor het geweld in Syrië bij de Syrische president Assad. Rusland wijst ook naar de oppositie. En dus gebeurt er niks, tot frustratie van VN-voorman Ban Ki-moon. Die waarschuwde voor een verspreiding van het conflict. Het tekort aan studentenkamers wordt de komende jaren alleen maar groter. Tot 2020 zijn er 33.000 extra kamers nodig, staat in een rapport van de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Tot 2016 worden er al 16.000 studentenkamers bijgebouwd. Maar in de jaren daarna moet dat aantal dus verdubbeld worden. En dat wordt nog niet makkelijk. Maar daar hebben we ook investeerders voor nodig, gemeenten. Uh, ...onderwijsinstellingen die allemaal mee willen denken... ...in het uh, realiseren van die extra kamers. Uh, 2016 lijkt nog ver weg, maar als je nadenkt dat een project... ...meestal een jaar of vijf nodig heeft om tot stand te komen... Uh, ...moeten we nu al uh, aan de bak om die kamers te realiseren. Dus uh, dat gaat nog niet vanzelf. De brancheorganisatie voor studentenhuisvesting... ...die wil het tekort aan studentenkamers bespreken met het nieuwe kabinet. De Verenigde Staten laten weer producten uit Burma toe. Minister Clinton heeft dat gezegd tegen president Tijn, Sein, ...die in de VS op bezoek is... Volgens Clinton betekent het besluit een erkenning van de hervormingen... die in Burma zijn doorgevoerd. Vorig jaar maakte de militaire junta plaats voor een burgerregering. En in april schortte de Europese Unie al bijna alle sancties tegen Burma op. Bij de opening van het filmfestival in Utrecht... heeft Wilke van Ammelrooy een gouden kalf gekregen... voor haar bijdrage aan de filmwereld. De actrice wist al dat ze de prijs zou krijgen. Maar dat maakt het allemaal niet minder speciaal. Nou, dat vind ik wel uh, heel bijzonder omdat het niet alleen maar een oeuvreprijs is, het is alles wat je gedaan hebt in de filmwereld. En dat vind ik wel bijzonder, ja. Wilke van en dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen blijven we te maken houden met wisselvallig en relatief koel cool weer. Vandaag veel bewolking en in de loop van de dag toenemen de kans op buien. In de middag pakken de buien soms stevig uit en is er kans op onweer... De temperatuur stijgt naar een graad of 16 en dat is 2 graden lager dan normaal. De wind komt in eerste instantie uit het zuiden, zwakt tot matig van kracht... en draait in de loop van de dag naar het westen en bakkert aan. Vanavond nemen de buien in aantal en activiteit af en klaart het plaatselijk op. Komende nacht neemt de wolking juist weer toe... en is vooral de noordwestelijke helft van het land gevoelig voor een bui. De temperatuur daalt naar 11 graden aan zee en lokaal 8 in het oosten. Vrijdag zijn we nog niet van de buien verlost... De kustprovincies maken wederom de meeste kans op een bui. Het is per slot van rekening niet voor niets najaar. Ook morgen wordt het een graad of 16. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 AWB verkeersinformatie, 160 kilometer file in ons land. Opmerkelijk zijn de lange files in het zuiden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Weert Noord 7 kilometer. En verderop tussen de Afrit Budel en het knoopert Leenderheide heide inmiddels 9 kilometer. Ook een lange file op de A2, Utrecht richting Eindhoven, tussen knoopert Empel, Empel en Boksel Noord. Er staat 13 kilometer file. Ten slotte de A27 gooi ik hem richting Breda na een aanrijding bij Hank. En daar is de linkerrijs ook dicht. Inmiddels staat er een file vanaf het knooppunt. Gooi ik hem tot Hank. En die file is 8 kilometer minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet, nos.nl, en daar leest u over de woningcorporaties. Want bijna de helft van de bestuurders van die corporaties verdient meer dan binnen de sector is afgesproken. Blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Opvallend is dat het vooral gaat om bestuurders van kleine corporaties. kwart van hen verdient meer dan is afgesproken. Voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders, Heino van Essen, goedemorgen. goedemorgen. Houdt u die kleintjes wel goed in de gaten? Ja, nee. Dat is natuurlijk het lastige voor een vereniging als toezichthouders. Om ze echt goed in de gaten te houden. Wij houden ze in de gaten, maar wij kunnen daar niet direct, direct invloed op uitoefenen. Mm, maar dan toch nog even, u heeft, u heeft er wel zicht op wat ze daaraan doen zijn... en wat voor salarissen ze daar uitdelen? Wij hebben daar zicht op, ja. ja. En... Overigens zijn de cijfers die uh, het ministerie heeft opgegeven zijn van 2010... en vanaf dat moment stamt ook onze code. Ja. Ze zijn wel wat gunstiger geworden in uh, de loop der tijd. Ah, hoe kan dat? Omdat de code nogal stringente voorschriften uh, geeft. Weliswaar is dat lastig voor de bestaande overeenkomsten. Maar voor de nieuwe overeenkomsten is dat in absoluut bindend. En er is dus geen enkele nieuwe benoeming geweest van een bestuurder binnen de woningcorporatie die sinds die tijd die, uh, buiten de code is gevallen. Ja. En er zijn dus wat oude veelverdieners afgezwaaid. Er zijn ook veel verdieners afgezwaaid. Of dat veel verdieners waren, weet ik niet meer. Er zijn natuurlijk ook mensen afgezwaard en er zijn nieuwe benoemingen geweest. Ja, u, u geeft het al aan um, dat ze veel verdienen. En er zijn erbij die zo rond de drie ton, drieënhalve ton verdienen. Ook van kleine corporaties. Hè. Dan hebben we het over corporaties tussen de 2.500 en 10.000 woningen. Um, daar is niet veel aan te doen. Dat zijn oude arbeidsrechten? Dat zijn oude, oude arbeidsovereenkomsten die stammen van voor de honoreringsregeling, de code. En uh, daar is in een, in een privaatrechtelijke sfeer is daar heel weinig aan te doen. We hebben overigens wel in de code de verplichting opgenomen dat alle raden van commissaris of raden van toezicht daarover uh, uh, in gesprek gaan met de betreffende bestuurder. Met de bedoeling om uh, het bijgesteld te krijgen. Uh, en als dat dan niet lukt, dan moet men daarover transparant zijn en rapporteren. Oké, okay, dus er wordt wel geprobeerd het bij te stellen, maar dat zal dan deels op vrijwillige basis moeten gebeuren? Dat moet dan uh, deels op vrijwillige basis. Ja, je kunt natuurlijk wel iets doen in de secundaire arbeidsvoorwaardelijke sfeer... of in de, in de bevriezingssfeer. Dat is ook wel op grote schaal gebeurd. Hè? Dus er zijn wel op grote schaal stappen gezet. Onze gegevens laten zien dat 75% van de bestaande contracten... waarin dit speelde, dat daar in ieder geval afspraken over gemaakt zijn. Ja, maar als minister Spier van Binnenlandse Zaken dan zegt... te werken aan een wettelijke regeling... waarbij ze bestuurders bindt aan een maximum salaris... heeft ze het alleen over nieuwe... Nieuw aangetreden bestuur. In de wet en dat is dus het voordeel van de wet. De minister kan wettelijk krachtiger uh, inspelen op deze kwestie, op de bestaande contracten, dan wij dat met een code kunnen. Dus in de wet uh, wordt er ook wel degelijk uh, uh, worden de maatregelen uh, voorgesteld om ook in bestaande contracten in te grijpen. Ja, bent u het met haar eens? Niet of dat echt kan ja. en of dat goed gaat, maar we steunen dat wel. Ja, bent u trouwens met haar eens als hij zegt: ja, de verhoudingssalaris en de omvang van die corporaties is zoek. Ja, dus ook onze code, onze eigen honoreringscode, legt een relatie tussen de omvang van de corporaties en de honorering. En als daar dus overschrijdingen zijn, dan zijn we het daar dus mee eens dat dat niet goed is. Nee. Hoe heeft het kunnen ontstaan zo? Want ze waren altijd al klein natuurlijk. Ja, dat klopt. Uh, ja, dat, dat is een goede vraag waarop ik u niet kan, kan antwoorden. Nou, het heeft, kunnen ontstaan. heeft u toch niet genoeg toezicht gehouden voor 2010? Nou, wij, wij zijn een vereniging van toezichthouders. En wij houden dus niet, we hebben niet de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de toezichthouders. Dat is wat uh, in, uh, in de externe toezichtssfeer bij het ministerie en bij de uh, toezichthouders als het Centraal Fonds Volkingsvesting ligt. Ja, ja, dat is ingewikkeld. Nou, ja. het zal niet meer gebeuren. Als ik ik hoop ook met, met de minister dat deze zaak uh, in de komende jaren snel uh, wordt rechtgetrokken. Heino van Essen, voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders. Hartelijk dank. Graag gedaan, meneer Ooster. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Remmers is de hele ochtend al in Groningen, waar tegenstanders van de tramlijn in feeststemming zijn. Henk de Bocht, bijzonder hoogleraar, overheidsmanagement van de Rijksuniversiteit in Groningen. Die heb jij inmiddels bij je, Marino. Wat vindt hij daarvan? Ja, nou, die, die zijn net tegen mij, ja, het is wel een groot treinstel voor zo'n winkelstraat, als die er had gekomen. Uh. Dat is een groot de tram. Ja, ja dat is uh, zonder meer natuurlijk dat het voor een winkelstraat zoals hier uh, ja, een heel gevaarte is. Dat... Vindt u ook als econoom dat het ook een groot project is voor een stad als Groningen? Het is wel een stad, maar het is ook geen metropool. Nee, Groningen is inderdaad een flinke stad voor Nederlandse begrippen, maar zeker geen metropool. En, uh, het is een groot project en bovendien is het natuurlijk... een project dat je naast het busvervoer hebt. En dat is natuurlijk ook de vraag of je dat uh, erg aantrekkelijk moet vinden om een tram te hebben naast een bus. Omdat je dan toch weer een apart infrastructuursysteem hebt met alle bijbehorende kosten ook voor onderhoud enzovoorts die daarbij horen. Ja, nou, nou zie je natuurlijk wel meer gemeenten. De Noord-Zuidlijn is ook een heel goed voorbeeld waar de kosten de pan uitgieren en ook de nodige tegenslagen omdat het boren onder die ondergrond daar heel moeilijk is. Ik kom zelf uit Ten Bosch. Daar is het plan gelanceerd van iemand die zei... ja, er moet een kabelbaan komen van het transferium naar de binnenstad. Dat soort ideeën. Er zijn er meer in Nederland. Uh, een hele grote shoppingmall moest er komen in Tilburg. Hij komt er niet. Is het dadendrang? Of, of, of wordt, wordt de financiële werkelijkheid uit het oog soms verloren? Nou, er zijn verschillende dingen. U noemt de kabelbaan, dat is wel grappig. Uh, we, we hebben het nu over de tram. Maar in Groningen is ook door, ik dacht de VVD en middenstanders... Uh, ook het idee voor een Ach, kabelbaan. Als hier ook, al, ja. ook als kabelbaan, als alternatief voor de tram uh, gelanceerd. Ja, dat doet mij toch ook er Floriade achteraan. Of, ja, daar uh, staat er ook in achteraan. op de Floriade. Ja, ja. ja dus uh, dat weet ik niet. Maar in het algemeen is uh, de werkelijkheid uit het oog verloren met dit soort projecten. Ik weet niet of je het zo kunt zeggen. Je moet natuurlijk er ook rekening mee houden dat sinds een paar jaar, 2008, begonnen de Crisis. Sinds 2010 dus ongeveer hebben we daar natuurlijk in Nederland ook veel meer mee te maken gekregen. En dat betekent ook dat. De, situatie, de economische situatie voor gemeenten heel sterk veranderd is. En dat projecten dus niet door kunnen gaan. Er zijn grond... alleen het Rijk moet behoorlijk bijpassen. Maar ja, daar moet ook behoorlijk bezuinigd worden. Ja, precies. Het Rijk moet ook bezuinigen. Dus het betekent voor gemeenten die economische crisis, dat de inkomsten via het gemeentefonds dat zijn inkomsten die gemeenten van het Rijk krijgen dat die fors zijn teruggelopen door bezuinigingen. Verder is het natuurlijk zo dat gemeenten te maken hebben met bijvoorbeeld teruglopende grondverkopen waardoor ook ook in dat opzicht de inkomsten achterblijven bij wat eerder verwacht werd. Ja, en aan de andere kant heb je dan ook nog weer juist toenemende, ja, een toenemend beroep dat vanwege werkloosheid gedaan wordt op uitkeringen, sociale voorzieningen. Is het ook zo dat, uh, dat het soms ook echt prestigeprojecten zijn van bestuurders die hun handtekening op de stad willen zetten? Ja, kijk, ik ben econoom, dus daar zou ik me nog niet te veel over uit willen laten. Dat kan natuurlijk misschien een rol spelen, maar ik weet niet in hoeverre dat het geval is. Maar dat mensen iets willen achterlaten, ja, dat is de mensen in zijn nou algemeen ja, niet vreemd. Nee, maar er is hier al heel veel geld uitgegeven aan plannen. Er zijn bestemmingsplannen gewijzigd, leidingen overlegd zelfs. Men zat al in de aanbestedingsfase zo'n beetje. Ik merk misschien ook wel dat... Uh, dat er bijna toegeredeneerd wordt naar het doorgaan van een project. Moet je niet eigenlijk continu economisch ook heel erg goed... naar zo'n project blijven kijken en ook durven af te blazen? Nou, ik denk dat het terecht is wat u zegt, dat je inderdaad voortdurend kritisch naar dit soort zaken moet blijven kijken. En vooral op dit moment vanwege de verslechterde financiële situatie kan ik me voorstellen dat je dus nu besluit om in ieder geval op zijn minst passende plaats te maken met dit soort projecten. En dan misschien over een paar jaar nog eens weer te kijken, maar in ieder geval om ze dit op dit moment niet te laten doorgaan. Daar kan ik me zeker veel bij voorstellen, want het is natuurlijk een groot risico waarmee je ook voor lange termijn allerlei kosten op de nek haalt. Ja. Dus dat is toch, aan de andere kant moeten we natuurlijk wel rekenen, Groningen. Heeft natuurlijk wel een bereikbaarheidsprobleem in bepaalde opzichten. Veel studenten, veel studenten, maar ook gewoon veel auto's. Die nemen ook hier natuurlijk toe. En je zult toch iets moeten met busvervoer. Eh, of... Je moet er wel over blijven nadenken. Ja. Maar goed, voorlopig lijkt hij niet door te gaan. Johan Boonstra van de Kaartenwinkel hier heeft zijn fles champagne al leeg. Duimig aan omhoog, ook van de kapper aan de overkant. En voorlopig dan gaat er weer een, een bus en geen tram. FC Utrecht beleefde gisteravond een vervelende avond. 3-0 verloren van Ajax in het bekertoernooi. Kwetsende spreekkoren op de tribune en eigen supporters relden na afloop. De directeur van Schaik zit het niet lekker. Ik spreek hem zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Arnoud Broekhuis. Maar zelfs 170 kilometer nog in ons land hadden we ongeveer verwacht iets meer dan het gemiddelde van 150. Maar goed, aantal aanrijdingen en wat langere files, onder andere op de A2 Utrecht naar Eindhoven. Er staat dus de knoopert Empel in Bokstol-Noord 9 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Inmiddels tussen Soetermeer en Den Haag 8 kilometer. En tenslotte de A27 gorcum breda Na een aanrijding tussen Gorkum en Hang nog 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Hits the tantrums hoorde u met Picking Up the Pieces. De bekerwedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax moest gisteravond worden stilgelegd... vanwege kwetsende spreekkoren van de supporters van FC Utrecht. En ook gooiden fans van de thuisclub van alles op het veld. De wedstrijd kon worden uitgespeeld en eindigde uiteindelijk in een 0-3-overwinning voor Ajax. Maar na afgelopen was het buiten het stadion ook nog eens onrustig. Ik ga erover praten met de directeur van FC Utrecht, Wilco van Schaik. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u gisteravond beleefd? Uh... Nou, vooraf uh, uh, met heel veel plezier. En uh, ook precies zoals we het bedoeld hadden. Wij wilden er gisteravond een, een feestje van maken. Een leuke wedstrijd met een stuk uh, beleving eromheen. En uh, ja, als er dan zoiets gebeurt in de wedstrijd en de scheidsrechter staakt... omdat er iets op veld gegooid wordt en uh, vanwege de spreekkoren. Ja, dan ben je natuurlijk teleurgesteld. En op een gegeven moment uh, ja, voel je je dan, uh, als je door het stadion heen loopt, naar beneden naar het veld. Voel je machteloos. Had u het kunnen begrijpen als de scheidsrechter niet weer hervat had? Eh. Uh, ik denk, uh, ik ben ook bij de scheidsrechter in de kleedkamer geweest en uh, het, uh, het, het grootste punt was dat er een aansteker op het veld is gegooid en toen wat uh, dingen meekwamen. En daarvan zei hij van, uh, ik, ik wil even afkoelen in combinatie met de spreekkoren. Uh, uh, daarna is het ook gewoon rustig in het stadion gebleven. Mm. En uh, ja, ik denk ook wel, uh, er zat uh, ja, niet zoveel uitspatting op dat ik op dat moment dacht dat het... Uh, dat het helemaal verkeerd kon gaan. En dat dacht de scheidsrechter ook niet. Nee, maar meneer Van Schaik, dat doet natuurlijk iedere directeur... of voorzitter van een club en de club zelf. Uh, laat hem alsjeblieft doorgaan, die wedstrijd. Uh, u zegt dat nou wel, uh, maar er waren wel degelijk zeer kwetsende spreekhoren, Niet door T man, door veel meer mensen. Uh, het ging weer over Hamas. Moet dan toch niet eens een keer die knop worden doorgehakt... en die wedstrijd daarom uh, worden afgeblazen? Uh, dat is een discussie. Die moeten we denk ik uh, met z'n allen voeren. En, uh, maar die wordt is... al zo lang gevoerd, meneer Van Schaik. Ja, misschien is dat dan ook wel het, het probleem natuurlijk uh, wat er ligt. Als het heel makkelijk zou zijn, dan zouden we er zo vanaf zijn. En dit is gewoon een heel moeilijk uh, probleem. En uh, ja, vandaar dat we het ding met z'n allen al zo lang over praten. En dat doet de KVB, dat doen de clubs. Uh, en ik, ik weet niet of je als je in de wedstrijd helemaal stillegt of dat de oplossing is... Uh, dan, dan zal het op een of andere manier drie wedstrijden of vier wedstrijden laten... misschien ook wel weer terugkomen, wat ik weer zou betreuren. Maar ik weet niet wat de oplossing is. Nee. Nou lees ik uh, in uw reacties van gisteren dat u zegt... nou ja, we moeten misschien uh, maar besluiten de Ajax-supporters hier niet meer toe te laten. Maar het zat hem toch bij de FC Utrecht-supporters? Nee, uh, maar kijk, dat moet u goed uh, begrijpen. Wat ik ook gezegd heb, alleen niet alles wordt dan gequoten. En dat snap ik ook wel. Je hebt maar een paar regels in de krant. Om dit te voorkomen, heb ik ook gezegd... en wij waren gisteren daar uh, schuldig aan... Uh, is het misschien handig uh, om de uitsupporters niet te laten komen... omdat dat toch bepaalde gevoelens hier oproept. Dus dan zeg ik ook hand in eigen boezem. Maar je bent toch aan het denken, zoals we net samen ook aan het denken waren... Aan oplossingen, ook hierin in een oplossing. En zo heb ik dat verwoord. Ja. Dus niet uh, dat ik iemand anders de schuld geef. Nee, nee dat snap ik. Uh, maar goed, de Twente-supporters uh, zijn ook niet meer welkom. Straks Ajax niet meer. Uh, dan komen ja, alleen uw ik eigen supporters kan wel nog. Nee, ik denk dat... Uh, Twente wil ik toch al even uitleggen, want het werd gisteravond ook bijgehaald. Uh, Twente hebben wij gewoon een auditrapport uh, gehad van de KNVB. Dat is zelfs op hoog niveau uitgezocht. En daar zijn wij volledig vrijgepleit door de KNVB. Nee. Dat FC Utrecht totaal geen schacht had nee. aan die wedstrijd en alles wat er daar gebeurd is. En dat wij dan nu geen supporters van Twente toelaten... Dat is onze beslissing, ja. omdat je hier bepaalde dingen niet moet doen in het stadion. Nee. Dus die twee zaken kun je totaal niet nee. met elkaar vergelijken. Snap ik wel, meneer Van Schaik. Het is misschien allemaal heel begrijpelijk. Heeft u goede gronden voor, goede redenen voor, maar ik zeg het nog een keer. Straks zijn al die supporters niet meer welkom. En het blijkt toch ook bij, ook, laat ik dan maar ook zeggen, ook bij uw eigen uh, aanhang te zitten. Ja, maar heb ik net toch ook, ook gezegd. Daar loop ik niet voor weg. Nee, wat gaat u daar dan mee doen? Nou, wij gaan dit gewoon op ons gemak bespreken. En we gaan vandaag, als de emotie wat is gaan liggen, gaan wij ook bekijken hoe we hier mee om moeten gaan. Kijk, nogmaals, uh, wij vinden dit onacceptabel. Uh, emotie mag, dat heb ik al eerder gezegd, maar dat moet niet omslaan in kwetsende spreekoren of geweld. Nou, als dat wel gebruikt wordt, dan moeten wij kijken hoe we daarmee omgaan. Ja. En dan ga je een oplossing zoeken, maar het is niet de meest voor de hand liggende oplossing. Het is al een lange probleem in het voetbal. En uh, niet alleen bij ons, alleen uh, we zullen daar met z'n allen toch kritisch naar moeten kijken. En wij zitten daar ook mee. Ja. Verwacht u nog een straf van de KNVB? Dat weet ik niet. Uh, wij gaan uh, natuurlijk ook rapporten opmaken, net zoals de KVB in de scheidsrechter dat doet, zo hoort dat. En uh, ja, dan zullen we dat afwachten en dan zullen we ook in gesprek gaan met, uh, met de KVB. Ja, en, en voor de komende wedstrijden, wat, ga, wat gaat u doen richting uw eigen achterban? Nou ja, we gaan natuurlijk wel praten. Kijk, ook onze sportingsvereniging baalt hier natuurlijk uh, enorm van. En ook die hebben gisteren geprobeerd een heel groot feest van te maken en hebben uitgepakt en zijn echt dagenlang druk geweest. Uh, ja, en die weet ook wel dat dit niet kan. Dus we zullen in gesprek gaan en we zullen kijken wat we eraan kunnen doen. Uh, we hebben camerabeelden. En we zullen uh, streng opreden tegen mensen die zich misdragen. Ja, u, u gaf het net zelf al aan. We wilden daar een uh, feestje van maken. We hadden een DJ, we hadden vuurwerk vooraf. Een uh, lasershow. Er werd ook al gezegd, misschien heeft u het publiek wel wat te wild gemaakt. Um, maar um, laat u dat voorstaan dan achterwege. Als u zegt, van ja, als het zo eindigt, dan gaan we er ook geen feestje meer van maken. Nee, omdat ik dat totaal niet in uh, relatie met elkaar vind staan. Uh, wij willen het voetballen hier in terecht op een leuke manier uh, beleven. Uh, net zoals, en dat heb ik gisteren ook gezegd, toen Ajax tegen Twente speelde en kampioen werd. Toen was er ook een dj, toen was er ook muziek, ja. toen was er ook vuurwerk. En uh, ja, dat zou ineens niet meer mogen. Dan zegt van nee, dat kan niet. Dat heeft vind ik totaal niets met elkaar te maken. Het is gewoon leuke muziek gedraaid. Ook Utrechtse muziek. Uh, ik zie dat niet in relatie tot. Ik denk meer dat het ook komt door Utrecht en Ajax. Dat ligt gewoon heel gevoelig bij een aantal mensen hier. En uh, daar moeten we een oplossing voor vinden, Hoe we dat kunnen voorkomen. Want hier zit niemand op te wachten. Ja, Ajax ligt gevoelig. Wat een onzin. Meneer van Schaik. Ja, u zegt het niet. Maar dat blijkt zo te zijn. Kan toch niet? Ja, het is voetbal en ik denk, uh, nu ik er midden in zit, uh, merk ik wel dat het uh, gevoelig is. Ja. En <laughs> sommige dingen in het voetbal, en ook uh, tussen supporters en supportersgeweld, en daar ga ik heel erg met u mee, is niet uit te leggen. Nee. Als we daar gewoon op een normale omrondag rond over nadenken met een bak koffie erbij, dan kunnen wij dat niet uitleggen. Maar ik hoor aan u dat u zich er ook nog over verbaast. Nee, natuurlijk. Ik verbaas me natuurlijk over dat soort dingen, want dat is niet normaal. Net zoals het uh, als ik bij jou op, op straat loop en ik gooi een uh, friwijk naar je toe, dat is niet normaal. Dat vinden we allemaal gek. En dat gebeurt natuurlijk ook in stadions. En Er gebeuren in stadions gewoon nu eenmaal dingen die wij allemaal niet normaal vinden. Ja. En dat is gelukkig een kleine groep. Maar die verpest het vaak voor, uh, voor de meerderheid. Dus ik verbaas me daar ook over. Ja, alleen het hoort erbij. en Ik, ik zal me er alleen niet bij neerleggen. Ik ga er alles aan doen om het te voorkomen. We zijn benieuwd waar u mee komt. Meneer Van Schaik van FC Utrecht. Hartelijk dank. Voor je verhaal. Wilco van Schaik, directeur van FC Utrecht. Hoort u na 9 uur hoort u meer over de problemen met de studentenhuisvesting. En hoort u ook dat ze in Australië haaien willen afmaken. Blijft u luisteren. Zondagmiddag kwart over 12... Govert van Brakel, met de perstribune. De gast, wijnkenner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 Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Picardy wil graag uw aandacht.